Wordt ingevoerd. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen uit. Het wordt 13 tot 18 graden. Alleen in het noorden kan wat regen vallen. Het regengebied breidt zich vanavond verder uit. Dit was het NOE. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A27 tussen Almere en Utrecht. En op de A44 tussen Wassenaar en Knokke-Brugge-Veen. Tot zover de verkeersinformatie.